Dit is Geurs met het NW journaal. In de Gelderse gemeente Doesburg, Rijnwaarde, naar een reden, hebben de meeste mensen weer water. Zo'n 30.000 huishoudens zaten de hele dag zonder... omdat er problemen waren ontstaan en twee leidingen. In supermarkten ontstond een run op flessenwater. Die zijn uitverkocht. Maar intussen wordt ook water uitgedeeld aan de huishoudens... die nog zonder zitten. Amsterdam gaat de plannen voor een nieuw erfpachtstelsel waarschijnlijk aanpassen... vanwege een golf van kritiek. In de stad staan zo'n 190.000 woningen op grond van de gemeente. Huiseigenaren moeten daarom erfpacht betalen, een soort huur. In het nieuwe systeem kunnen mensen die erfpacht voor eeuwig afkopen... maar dat kost veel geld. Het gaat vaak om tienduizenden euro's of zelfs tonnen per woning. Vereniging Eigenhuis en Makelaars in Amsterdam noemen het erfpachtplan onbetaalbaar. Ze zijn bang dat woningen straks niet meer te verkopen zijn. Schrijver Maarten het Hart heeft de derde editie van de Biesheuvelprijs gewonnen... met zijn bundel De Moeder van Icabot. De prijs wordt sinds 2015 uitgereikt aan de schrijver van de Beste Korte Verhalenbundel. Het Hart wint ruim 5100 euro. Dat geld werd opgehaald door middel van crowdfunding...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 Zondagavond, 7 uur, en dat betekent wederom ZFM Klassiek. Hartelijk welkom bij deze uitzending. We gaan in navolging van vorige uitzending... vandaag nog even verder met de beroemde filmthema's gespeeld... door het City of Prague Philharmonic Orchestra. Wie de dirigent hier is, is helaas niet bekend. Maar goed, dat eh, eh, doet er ook niet zoveel toe. De opnames zijn fantastisch en de uitvoeringen ook. Vorige keer hebben we al aardig wat filmthema's gedraaid en we hadden nog zoveel mooie over... dat we besloten hebben om er vandaag nog maar een aantal aan u te laten horen. En we beginnen met het thema uit de film Dances with Wolves. The John Dunbar theme. En dit stuk werd geschreven door John Barry... Het volgende thema is uit de film Robin Hood, The Princes, Prince of Thieves. Michael Kamen, he, schreef het thema, was een Amerikaans componist, vooral van filmmuziek. Orchestrale arrangeur, dirigent, songwriter en sessiemuzikant. Werkte onder andere samen met Pink Floyd, The Wall, en componeerde de muziek voor uh, de 16e James Bond film. We gaan eens dus luisteren naar Robin Hood, Prince of Thieves. Laatste der Mohicanen, Ik kan me dat als jochie van, uh, nou, ik denk, een jaar of 10-12 nog herinneren als een televisieserie. Uh, ik weet ook dat er waarschijnlijk meerdere versies van uh, dit verhaal gemaakt zijn. We weten niet zeker uit, uh, van welk uh, verhaal dit het thema is. Dat vermeldt de historie namelijk niet. Maar goed, we hebben dat proberen na te zoeken. We gaan ervan uit dat het uh, komt uit de film De Laatste der Mohikanen. Dat in ieder geval. En dat deze muziek geschreven is door uh, Randy Edelman en Trevor Jones. de City of Prague Philharmonic Orchestra. En die voeren het uit. De Laatste der Mohikanen. Een van de prachtige Spielberg uh, films die veel indruk gemaakt heeft is natuurlijk Jurassic Park. U kent het verhaal waarschijnlijk van al die dinosauriërs en zo. Dat soort dingen. Maar ook daar zat prachtige thema muziek bij en die gaan we nu horen... Uh, het werd geschreven door de al eerder in de vorige uitzending genoemde John Williams... ...een hofleverancier van filmmuziek, mag je haast wel zeggen. Dus uh, van deze man, John Williams, gaan we draaien de Jurassic Park Suite... Ja, en van de dinosaurus naar de Tweede Wereldoorlog is in dit geval niet zo'n zo hele grote stap. Eigenlijk maar een heel kleintje. Blijven we blijven wel bij Steven Spielberg. En we gaan naar de film Schindler's List. Een verhaal over die uh, ambtenaar bij de nazi's die zoveel vertrouwen uh, genoot. En dat eigenlijk in hun ogen dan natuurlijk misbruikte om uh, joden van de gaskamer te redden. Daar gaat zo'n beetje het verhaal over. Um, de muziek is in dit geval de orchestral version, uitgevoerd dus door het City of Prague Philharmonic Orchestra. En uh, geniet u ervan van het thema uit Schindlers wederom geschreven door John Williams. We gaan naar de film Braveheart. En dat is een film die handelt over de Schotse onafhankelijkheidsstrijd tegen de Engelsen. Nou, we weten hoe dat is afgelopen. Dat hebben ze verloren. Maar de film, eruit, de film is prachtig. En de muziek eruit is ook heel mooi. Geschreven door James Horner. En die was onder andere ook verantwoordelijk voor de muziek van Titanic... waar hij een Oscar voor gewonnen heeft. Jumanji, die vacht fantastische film met Robin Williams. En Legend of the Fall. Thema dus, de the endtitel, de eindetitel muziek zeg maar, van de film Braveheart. We natuurlijk allemaal het klassieke liefdesdrama eh, Romeo en Julia. Wat een model gestaan heeft voor diverse liefdesfilms, waaronder de West Side Story in de tijd. En eh, we gaan nu een thema draaien uit de film die echt gebaseerd was op het originele verhaal van William Shakespeare. Die in de 16e eeuw dit stuk al schreef. En uh, we gaan dus uh, luisteren naar muziek die gemaakt is door uh, Nino Rota, de man ook weer van The Godfather onder andere. En dit was de muziek die de balkonscène, de beroemde balkonscène, begeleidde. Uit de klassieke versie van Romeo en Julia, dus uh, de muziek van Nino Rota. De volgende film is Dragonheart en daaruit draaien we de hoofdthema's en die werden geschreven door Randy Edelman of Edelman, hoe je het noemen wil. Nou, we houden maar op Edelman, hè? Randy Edelman. Dragonheart, dus... De film Star Wars, we hebben hem in een vorige uitzending ook al een keer uh, gehad en nu komt hij er weer aan. Star Wars The Phantom Menace en het is de duet of the Fates. De muziek is uiteraard, je zou het bijna zeggen uiteraard, weer van John Williams. We gaan uh, naar de toekomst met Star Wars. Naar een uh, andere serie films. die uh, zeer succesvol zijn. en waar je dus wel wat geduld voor moet hebben. Uh, want ze duren allemaal nogal lang. En uh, dan gaat het over The Lord of the Rings. en dat is natuurlijk verfilmd naar de beroemde boeken. de beroemde boeken van Tolkien. Uit uh, een van de films The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, gaan we een thema draaien. Dat geschreven werd door Howard Shore. En Howard Shore was uh, componist. En naast de muziek van The Lord of the Rings reeks, maakte hij ook de muziek voor onder andere Silence of the Lamps. Silence of the Lambs, moet ik zeggen. Wel netjes uitspreken, meneer Jansen. Goed zo. Uh, Lord of the Rings dus, The Fellowship of the Rings. Het uh, City of Prague. Philharmonic Orchestra. Ja, en als je dan met zo'n uh, thema bezig bent, zo'n filmthema... dan uh, mag natuurlijk Harry Potter niet ontbreken. En vandaar het volgende thema uit één van de vele Harry Potter films. En dit is uit de Philosopher's Stone. Uh, de muziek is wederom, ja, je kan bijna ook niet anders... van John Williams, een man die u nog vele malen zult horen. Althans, zijn muziek dan. Uh, dus uit de film... De uh, Philosopher's Stone van Harry Potter komt hier het hoofdthema. met Harry Potter en de Philosopher's Stone zijn we alweer aan het eind gekomen van het eerste uur van CFM Klassiek, waarin wij nog steeds bezig zijn met de beroemde filmthema's. Vonden het zo mooi. Vorige uitzending hebben we er twee uur mee gevuld, maar we waren eigenlijk nog lang niet klaar, dus we hadden nog veel meer mooie thema's en die wilden we niet onthouden, vandaar dat we er vandaag nog even mee doorgaan. Uh, straks de tweede uur krijgt u er nog een paar. Uh, we hebben nog een aantal mooie dingen klaarstaan. Dit was in ieder geval het eerste uur. Mocht u zelf verzoeken hebben of ideeën voor klassieke muziek in dit programma CFM uh, Klassiek. Laat het ons vooral weten. Wij willen graag uw eh uh, uw, uw reacties horen, want dat vinden we fijn. En dan kunnen we ook aan uw verzoeken voldoen indien mogelijk. Dus laat het ons rustig weten. U kunt ons altijd bereiken via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom cfmklassiek En zo kunt u ons altijd vinden. Daar kunt u uw suggesties achterlaten. En dan gaan wij ermee aan het werk. Tot nu gaan we naar het uh, NOS nieuws van 8 uur. En uh, wij zien u terug aan de andere kant van het Nieuws van 8 uur. Tot straks. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.